Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat het de afgelopen dag 1600 Hezbollah-doelen heeft aangevallen. Volgens Israël zijn doelen tot diep in Libanon geraakt. Bij de aanvallen werden volgens Libanon bijna 500 mensen gedood... en ook zijn er bijna 1500 gewonden. eu buitenlandschef Jozef Borrell zegt dat het conflict tussen Israël en Hezbollah... bijna een volledige oorlog is. Hij noemt de situatie zorgelijk en zeer gevaarlijk... Frankrijk wil dat de VN-veiligheidsraad in een spoedzitting bijeenkomt. De politie heeft in Deventer een minderjarige jongen aangehouden... voor een steekpartij en een beroving op zaterdagavond. Een jongen van 14 uit Apeldoorn raakte daarbij zwaar gewond... en moest worden geopereerd. Waar de aangehouden jongen precies van verdacht wordt, is niet duidelijk. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De Poolse scholen hebben dit schooljaar plek moeten maken voor tienduizenden Oekraïnse scholieren. Het gaat om vluchtelingen die al langer in Polen zijn, maar tot nu toe Oekraïns onderwijs kregen, online of op speciale scholen. Door nieuwe regels moeten de kinderen de Poolse schoolbanken in. Oekraïne is niet blij met de nieuwe wet. Het land vreest dat gevluchte burgers niet meer zullen terugkeren als ze zich te veel aanpassen in een ander land. De Poolse premier Tusk zegt dat de nieuwe manier belangrijk is voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Weggebruikers op de A15 bij Rotterdam moeten ook vandaag nog rekening houden met extra reistijd. De Botlekbrug heeft al een paar dagen een storing, waardoor de brug niet meer op afstand bediend kan worden. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de oorzaak opgespoord en wordt er gewerkt aan een oplossing. Het weer, op veel plaatsen klaart het op, de wind neemt af en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Overdag neemt de bewolking weer toe, maar vanuit het zuidwesten trekken steeds vaker buien over het land. Het wordt 15 tot 19 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. Suffocating dreams I could have Maybe for a minute I'll be down with that But it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it When I stood back you flip through your support me in the